Thank Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Frankrijk is grote verontwaardiging ontstaan... over een massaal bezocht openluchtconcert in Nice. Er waren gisteravond duizenden mensen aanwezig... die weinig afstand hielden en dansten... en waarbij vrijwel niemand een masker droeg. Het concert was mede georganiseerd door het stadsbestuur. Uit foto's die een lokale krant publiceerde... en uit videobeelden blijkt dat de mensen hutje-mutje op elkaar stonden. Volgens de gemeente zijn de foto's vertekend... en is het aantal bezoekers onder de toegestaan... 5000 gebleven. De politie heeft vannacht illegale feesten beëindigd in het Amsterdamse Bos en in Prinsenbeek. Het feest in het Amsterdamse Bos werd gehouden onder een viaduct. Daarbij waren naar schatting zo'n 500 mensen. Er was een professionele muziekinstallatie en er werd lachgas verkocht. In een natuurgebied in Prinsenbeek in Noord-Brabant werd een feest met zo'n 250 mensen beëindigd. In Hongarije gelden vanaf woensdag strengere regels aan de grens... omdat het aantal coronabesmettingen in buurlanden is gestegen. Verschillende landen op de Balkan hebben een rode of gele status. Hongaren die daar vandaan komen, moeten in quarantaine. Dat geldt ook voor buitenlandse toeristen uit gele landen... zoals Servië en Roemenië. Toeristen uit rode landen, zoals Oekraïne... zijn helemaal niet meer welkom in Hongarije. En in Indonesië zijn op een militaire academie een kleine duizend mensen besmet geraakt met het coronavirus. De academie ligt in Bandung in het westen van Java. Dertig mensen zijn met klachten in het ziekenhuis opgenomen. Alle andere militairen en medewerkers, zo'n 2000, zijn in quarantaine geplaatst. Indonesië is het zwaarst getroffen land in Zuidoost-Azië met meer dan 74.000 besmettingen en meer dan 3500 doden. Het weer, het is zonnig, maar geleidelijk aan ontstaan er stapelwolken. Het blijft wel overal droog. De temperatuur ligt tussen de 18 en de 22 graden. Morgen zijn er ook perioden met zon en dan is het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de N9, ook maar den Helder, in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid.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 Tips voor de leukste uitjes en vakanties in eigen land vind je op anwb.nl slash vakantievraag. Zin in Zandvoort, zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu zandvoort op zondag. understand herdenken wij een van uh, Nederlands pop-iconen, want dat is uh, Herman Brood toch wel. Uh, hij heeft uh, onder andere gespeeld in QB in de Blizzards dat uh, zou je uh, denken van... is dat echt zo? Ja. Want hij heeft uh, echt met Harry Muskee en met Helco Gellingen uh, gewerkt. Uh, weet niet precies uh, wanneer... maar hij heeft daar wel uh, deel uh, van uitgemaakt. Uh, maar hij komt ook oorspronkelijk uit Zwolle. Dus het, uh, het is ook niet uh, ver daar vandaan... Uh, waar uh, de heren uh, uit het uh, Drentse uh, muzikale leven... Uh, hun, uh, hun blues hebben, uh, eigenlijk hebben uitgevonden. Want QB in de Blizzard uh, was uh, echt uh, blues. Maar dat... Kan je Herman Brood toch ook wel uh, uh, nageven? Hij heeft hier inderdaad toch wel wat bluesnummers uh, gemaakt. Dat is niet met uh, dit nummer het geval. I love you like I love myself. Uh, want uh, gisteren was het uh, precies dus, uh, 19 jaar geleden dat hij uh, een einde aan zijn leven maakte door van het Hilton af uh, te springen. Uh, straks in het uh, volgende uur nog een nummer om mee te beginnen. Dus, uh, mensen, uh, het is uh, vandaag uh, eigenlijk en gisteren ook. Want uh, de jongens uh, van, uh, van Zandvoort op zaterdag hebben dat ook uh, gedaan. En dit is Want op zondag. Eigenlijk doen ze dat uh, altijd. Hè? Zaterdag en zondag. Maar de twee heren zijn ook nog uh, enorme liefhebbers van uh, de Formule 1. En dat uh, betekent dus dat, uh, dat ik het dan eventjes mag waarnemen. Dus ik mag op de winkel letten vandaag. Goed, uh, in dit uur uh, een gesprek wat... Uh, Collega Cor Draaier heeft uh, gehad met Michiel Herms. Hij is uh, de raadsfractievoorzitter van D66 Zandvoort. Gaat uh, natuurlijk over uh, de deelname van D66 uh, in dit uh, nieuwe college. Um, dat, dat is één ding van het uh, verhaal. Uh, het gesprek heeft uh, drie punten. De introductie van... Uh, ja. Hier, Raymond van Haafden. Waar hebben, hoe hebben ze dat uh, dan gedaan? Het tweede is toch wel een uh, zeer uitgebreid uh, verhaal. Daarom heb ik het ook in tweeën geknipt. Dat, uh, dat heeft uh, alles uh, betrekking over de toegangsweg en uh, natuurlijk het circuit en alles wat daarmee samenhangt. En waarom uh, er nou zoveel gedoe is uh, geweest rondom uh, de, de gemeentepolitiek en hoe D66 daar tegenaan kijkt. En het derde deel, dat is uh, het, uh, het andere gedeelte waar, uh, ja, waar het over gaat. Dus het, eigenlijk is het best uh, heel erg logisch in elkaar uh, gestoken. Maar goed, dat hoor je straks. Uh, eerst nog uh, terug naar afgelopen donderdag. Want toen had ik het uh, plan gevat om binnen het uh, programma... wat ik uh, ook op donderdag doe, Alternative FM... om Lazet erbij te halen. Dat is niet gelukt, maar gelukkig hadden ze nog wel... Uh, een, uh, een bestandje achtergelaten op het uh, web... zodat ik uh, live, uh, een live registratie mee kon nemen... van een ja, min of meer een soort uh, quarantainesessie in Patronaat. Het was onder, eigenlijk onder de naam Haarlem on Air. Uh, bovendien zat er ook een Haarlemmer in uh, Lasset erbij. Dat was uh, Dylan Zondervan, die... Uh, uh, kennen Marcus en ik ook nog onder de naam Low-Elect Sound System. En de mensen die op Akdao wordt uh, volgen, die uh, weten dat hij daar uh, de huis-dj is. Deze Dylan zonder van. Maar die Lassette heeft ook afgelopen weekend een nieuw single uitgebracht. Uh, komende week uh, zal, uh, zal ik ook nog uh, haar even bellen uh, in, uh, in de uitzending bij Alternative FM over die nieuwe single en over wat er nog aan staan is, want er, er staat nog best nog wel wat op stapel. Uh, maar die nieuwe single, die klinkt uh, best wel leuk en daarom denk ik, ik draai hem ook hier. One by one van Lassette. Was dat? Uh, even een scheef blik uh, richting uh, die Grand Prix van Stiermarken. Want uh, dat uh, is de plek van handeling van uh, de tweede Grand Prix... Uh, die dit jaar wordt uh, verreden bij de Formule 1-auto's. Uh, ik zag al net uh, dat er een uh, Ferrari met een, uh, met een uh, achtervleugel op half elf uh, staat. En uh, die, is, uh, die, die rijdt ergens uh, rond. Nou, waar die uh, rondrijdt weet ik niet. Maar het is Sebastian Vettel, dat, dat weet ik dan weer wel. Uh, en het is een gele vlag. Uh, dat betekent dat er uh, eventjes uh, weer uh, ingegrepen gaat uh, worden door uh, de wedstrijdleiding. Waarschijnlijk uh, met ja, meteen een safety car. Ja, zie je. Kijk, uh, er rijdt er een, uh, met, een uh, met een kapotte achtervleugel. Vettel, uh, wat er precies is gebeurd. Uh, ja, dat, dat moeten we even uit uh, de beelden blijken. Maar uh, vrolijk zal uh, de Duitser daar niet van worden. Het is denk ik gebeurd, ja. Kijk nog eens. Zelfs met zijn eigen teamgenoten. Lekker bakkeleien met elkaar. Daar, daar wordt nog uh, straks over nagesproken. Binnen de Ferrari-burelen. Dat, dat is één ding van wat zeker is. Maar goed, uh, we hebben vorig jaar ook al wel wat staaltjes tussen Leclerc en Vettel gezien. Um, weer terug naar uh, gisteren, naar de actualiteit. Want toen had uh, collega Kortraaier een gesprek met de fractievoorzitter van D66, Zandvoort, Michiel Hermsen. En dat ging natuurlijk over de deelname van het college... maar ook over hoe ze nou aan die wethouder zijn gekomen. Het uh, volgende onderwerp is uh, D66. En we hebben uh, zometeen een gesprek met uh, Michiel. En uh, Michiel... ik ben even Hermsen, ik ben even zijn naam kwijt. Dat komt een beetje door Michiel en Michel... Um,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 of the moon Behind the teardrops of the ages The teardrops in my Met for You. Even naar de actualiteit wat betreft die Formule 1-wedstrijd daar in Oostenrijk. Terwijl ik even naar een stukje vloer kijk, wat helemaal beschadigd is van Ferrari-rijder Leclerc. Dat gaat echt niet best met Leclerc en Ferrari, maar ook niet met Vettel en Ferrari. De beide Ferraris zullen waarschijnlijk het strijdtoneel moeten gaan verlaten. Ook nog een uitstap tussendoor geweest. Van George Russell. Die is van het Williams team. Die maakte een, een behoorlijke uitstap door de grindbak. Maar hij wist de auto nog redelijk op de baan te houden. Maar de achterstand is inmiddels dan wel groot op, de, op je voorligger. En die man die rijdt dus ook waarschijnlijk achteraan. Die George Russell. Um, voor uh, Verstappen uh, nog steeds hetzelfde uh, nieuws. Hij ligt op plek 2. En uh, Hamilton is uh, wat meer vooruitgeschoven. Uh, Terwijl uh, Carlos Sainz nu zijn plek moet uh, afstaan aan Valtteri Bottas. Die op dit moment de derde plaats uh, inneemt. En dus de achtervolging op verstappen in kan gaan zetten. Terug uh, naar het uh, gesprek uh, wat Kort uh, Draaier had uh, met Michiel Hermsen. Uh, daar ging het uh, in het eerste gedeelte dus echt over de introductie. En over hoe men aan uh, de wethouder is uh, gekomen. Raymond van Haafden. Nu gaat het uh, gesprek uh, dan echt inhoudelijk uh, beginnen. Over dat amendement en over dat toegangsweg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 Nou ja, kijk, de, de mening is niet verder niet veranderd van D66 in de zin van, eh, zeker niet die van mij. Eh, op het moment dat je natuurlijk een weg aanlegt, en dan hebben we het natuurlijk over procedures en, en de wijze erop. Dus in eerste instantie zeg maar, eh, nou ja, geen bezwaar hebben als raad eh, voor het verplaatsen van die weg. Dat vond ik gewoon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 Um, ja, een van die argumenten die ik dan uh, hoorde en heb gelezen... is dat men dan zegt, ja, het moet over de busbaan... en dat is ook een fietspad, dat is gevaarlijk. En dat was dan het argument van uh, onder andere de provincie... als ik het goed begrepen heb. Ja, het komt, uit het komt het verkeersgesluit, komt dat naar voren van 2015, ja. Klopt. Ja. Chippin' Dat het zo niet langer gaat met uh, Wacht. Uh, het eerste gedeelte... van het uh, ge echte gesprek... het inhoudelijke gesprek... Uh, wat Koord uh, gisteren had... Uh, met Michel Hermsen... dat ging dus over uh, het amendement... en waarbij ook uh, de voorman van d 66 Zandvoort zei... ja, wij moeten als gemeenteraad dan niet op de stoel van het college willen zitten. Het was dus uh, ja, uit te leggen in de zin van... dat uh, daar dus een fout is gemaakt door de, de fractie van D66... als het gaat om dat, uh, uh, ja, het verhaal van uh, het amendement. Uh, dan uh, is er natuurlijk ook nog die weg. Uh, want uh, daar wordt dan over gezegd dat uh, die weg uh, al langer uh, op de tekentafel uh, zat en stond uh, ingetekend en uh, was uh, terug te voeren in een bestemmingsplan... Uh, kort draaien had het uh, zelfs over uh, 2005. En uh, het, uh, verbaasde dat Michel, uh, Hermsen, uh, het verbaasde Michel Hermsen dat die weg er uh, eigenlijk nog niet eerder is uh, aangelegd. Omdat uh, dat ding daar al uh, lange tijd al ingetekend uh, stond. En verder was het natuurlijk, uh, ging het natuurlijk over het uh, gebruik van die weg. Uh, dat ging natuurlijk nog even door over die weg. Ja, er zijn natuurlijk meerdere doorgangen, overgangen over die busbaan. Onder andere die camping die ernaast ligt.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 Nou ja kijk, ik vind het sowieso nooit handig om, om uh, tegen de provincie in bezwaar te gaan. En wat de provincie natuurlijk nu doet door de gemeente aan te klagen, maar nou ja, wat je eigenlijk dat wil juist voorkomen, hè? dat je dat lokale overheden elkaar gaan aanklagen. Dat staat eigenlijk nooit zo goed uh, ja, in de picture, zeg maar. Dat geeft alleen maar wat negatief, uh, alleen maar een negatief beeld eigenlijk. En uh, ja, de argumenten die je aanhaalt, ja, dan zou je eigenlijk weer de bezwaren van de provincie nogmaals moeten herlezen om te kijken van waar heeft dat dan betrekking op? Ja, maar... zover ik weet, heeft het te maken met het, uh, ja, eigenlijk de, de, de uitrit en het bezwaar die dat dan speelt met betrekking tot de veiligheid. En we weten inderdaad dat er ook inderdaad een aantal campings zitten waar exact hetzelfde speelt.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 Ja, en het is natuurlijk het is gewoon niet onze weg, hè? Dus het is een provinciale weg, hè? die weg is uh, van de provincie. Dus die gaat erover inclusief uitritbesluit, of uitritvergunning, zeg maar. Dus dan zal er toch aan bepaalde eisen moeten voldoen. En de vraag is dan van hoe kun je het nou naar tot elkaar komen? Uh, en ik denk dat, uh, dat Raymond uh, bij uitzetting geen is die daar wel uh, uit gaat komen met de provincie.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 Doesn't notice me watching her hide him blessedly underneath the shiny stars. Here we are, two perfect strangers. In It casts a shadow This is why we're here, this is why we're here of Ruud toevallig ook naar de maan hebt zitten kijken, maar ook naar die komeet. Er komt ook nog een ander komeet nu binnen zitten, een comediante met een hoed op. Dus uh, het is altijd wel leuk. Uh, we hadden dus net uh, het even over het uh, gesprek wat uh, kort draaien had met Michiel Hermsen over die weg. Die weg uh, die uh, nu voor uh, ja, de nodige uh, struggles zorgt tussen provincie en gemeente. Want die provincie is uh, natuurlijk uh, de wegbeheerder... van dat uh, stuk waar uh, de toegangsweg op aansluit. En uh, destijds hadde, uh, had men besloten om dat uh, te renoveren. Uh, waarbij Koord uh, zegt dat hij... Uh, weg eerst nog voor, uh, voor of, uh, ja, op basis van de gemeente was tot aan Bloemendaalstrand maar omdat die uh, weg gerenoveerd moest worden en opnieuw ingericht hebben ze toen besloten om het, het over te dragen aan de provincie en dat uh, is misschien nu wel uh, wat zich breekt. Maar daar spreekt Michiel Hermsen niet zich helemaal over uit. Hij is wel van mening dat uh, Raymond van Haften degene is... die misschien het uh, probleem wat we beter zou kunnen oplossen. Dus dat is uh, een beetje de strekking uh, van het verhaal. Is daarmee ook het, uh, het onderwerp van het circuit afgesloten? Waarschijnlijk wel, want het gesprek gaat is nog door. over het uh, circuit. Jullie nieuwe wethouder die gaat een aantal... Uh...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 Is het is gewoon iemand van het college. De, klocht, de renovatie van de krocht zal niet onder hem vallen, want dat zal volgens mij onder Gertje jan Bluis vallen. Ah, okay. Omdat hij volgens mij cultuur heeft. Um, en ik, ik verwacht wel dat er van, uh, van eigenlijk ook na de zomer een voorstel komt van het college over wat we eventueel zouden kunnen doen om de klocht uh, te kunnen renoveren. Ja, Ehm um...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 Nee, okay. Volgens mij ook niet. Nee, ja. nee. Nou, misschien dat hij hier een tijdje is en denkt hij: Nou, Zandvoort voor eerst toch wel een leuke badplaats. Ik ga hier ook wonen. Nou ja, dat, dat moeten we natuurlijk ook met uh, Rengen overleggen. En natuurlijk ook hoe hij, hoe hij er naar kijkt over uh, twee jaar. Hè. Want dat is wel, uh, hij is wel een om in dat badplaats te wonen. Dus uh, dat is voor hem uh, niet iets nieuws. Ja. Uh, maar dat ligt echt een beetje ook aan, uh, aan hoe, hoe hij het ervaart, hoe hij het ervaart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 En uh, wij horen graag van, uh, van D66 in de toekomst hoe het allemaal gaat. En we gaan jullie zeker, zeker nog wel vaker uitnodigen voor een, een update. Leuk. Dankjewel voor je gesprek. Jo, jullie ook bedankt. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm. Even met die uh, Grand Prix van Stiermarken even bekijken. Want uh, daar uh, speelt zich het een en ander af. Verstappen is inmiddels binnen geweest voor Nieuwe Sloffen. Er zitten nu mediums uh, onder, als het goed is. En uh, daarachter uh, uh, uh, rijdt uh, nu Albon, zijn teamgenoot. En voor hem uit Hamilton, die uh, toch net ook een wissel heeft uh, toegepast. Maar die kwam nog... Voor Verstappen de baan weer op. Dus die positiewisselingen die zijn hetzelfde gebleven. Alleen Valtteri Bottas, dat is nog de enige die nog binnen moet komen. Dat is de winnaar ook van de wedstrijd die vorige week op hetzelfde circuit... maar toen onder de vlag van de Oostenrijkse Grand Prix is gehouden. Dat is een beetje de stand van zaken. Nu weer even verder met een stukje muziek weer. En dat is Eric Clapton, zomaar. back Een van de, de eerste werken van uh, Ilse de Lange waar eigenlijk het verhaal uh, mee uh, begon uh, met haar uh, carrière. I'm not so tough. Uh, daarvoor uh, was het uh, Eric Clapton. Uh, bracht de tijd op uh, vijf minuten voor vier. Uh, er is nog uh, het een en ander aan de gang uh, daar in Oostenrijk. Uh, terwijl uh, nu Albon binnenkomt voor uh, Nieuwe Sloffen. Dat hebben ze denk ik ook uh, vrij rap uh, gedaan uh, zo te zien. Uh, en inmiddels uh, is uh, een beetje weer de orde hersteld als het gaat om uh, de posities. Uh, voordat uh, die uh, wissels, uh, bandenwissels uh, waren plaatsgevonden... heeft uh, bijna iedereen weer eigenlijk diezelfde posities weer terug na de bandenwissels. Dus het ziet er eigenlijk allemaal weer een beetje het, uh, hetzelfde uit. Hamilton 1, uh, Verstappen 2 en Bottas ligt 3. Ricciardo op de vierde plek. En uh, nummer 5 is op dit moment, en dan is het, uh, staat er uh, PER, dat uh, moet PRS zijn. En dan uh, hebben we het uh, zaakje rond. Nou, uh, nog eentje tot aan het uh, nieuws van 4 uh, van uur. En dat is uh, een uh, nummer van Elton John. Misschien ook wel een beetje toepasselijk, metaforisch uh, gebruikt. Uh, nobody wins. Came along, things were already going wrong. I felt the pain in their pretense, the side they tried hard not to show, but through the simple eyes of youth. away